in het zuiden van Pakistan moeten honderdduizenden mensen hun huis uit... omdat er in het gebied nieuwe overstromingen worden verwacht. Het land wordt al weken geteisterd door zware overstromingen en aardverschuivingen. Naar schatting zijn 20 miljoen Pakistanen op de een of andere manier getroffen door de ramp. De Nederlandse hulpactie heeft 16,1 miljoen euro opgeleverd. Televisie en radiostations besteden gisteren de hele dag aandacht aan de situatie in Pakistan. Het giro-nummer 555 blijft voorlopig nog open. Volgens de Taliban is de aanwezigheid van de hulpverleners in Pakistan onacceptabel. De organisatie heeft gedreigd met aanslagen op de buitenlandse hulpverleners. Het Nederlands autoconcern Spijker heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 139 miljoen euro. Spijker, de producent van zeer luxe sportwagens, nam begin dit jaar de Zweedse autobouwer Saab over en redde het bedrijf van de ondergang. Door de problemen lag de productie bij Saab maanden stil en daardoor verkocht het bedrijf maar 10.000 auto's. Spijker Cars hoopt met Saab in 2012 winstgevend te zijn. Buitenlandse Zaken is een onderzoek begonnen naar mogelijke misstanden op de Nederlandse ambassade in Bangkok. Buitenlandse Zaken reageert daarmee op de melding door een Nederlandse werknemer van corruptie en machtsmisbruik. Begin dit jaar werd al een grote fraudezaak ontdekt op de ambassade in Bangkok. Een Thaise accountant die al jaren voor de ambassade werkte had ongemerkt enkele honderdduizenden euro's verduisterd. Het toekomstige stadion van Feyenoord moet het water voor zijn koelsystemen uit de Nieuwe Maas halen. Dat staat in een onderzoek van energiebedrijf Eneco. Dat heeft uitgezocht hoe Feyenoord het eerste energieneutrale stadion ter wereld kan krijgen. Daarin wordt ook gebruik gemaakt van windenergie en zonnecellen. Het stadion is een belangrijke troef in het Nederlands-Belgische plan om het WK binnen te halen. Het weer, bewolkt en buien. De regen trekt weg. Tegen de middag klaart het wat op. Er blijft kans op een bui. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het. En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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zen, Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met en nu de herhaling van ZFM Jazz.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 From London and choose from Paris But Don't you wanna spend the forever but i got that too all it cost is just a minute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 Oh,